of ook het EK in gevaar is voor Malen, is niet duidelijk. Het weer, hier en daar zon... en vooral in het noorden en oosten kan nog een beetje regen vallen. Het is 7 tot 9 graden. Morgen bewolkt en wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 Op de zaterdagmiddag en de maandagmiddag voor de herhaling van dit programma. Zandvoort op zaterdag, je hoort de singer van Brian Adams. En I'm gonna run to you. 106.99 UCCS. En zodra je krijgt van ons de Pitt Reports, meneer yes, Johnny H. Yes.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 ...om deze plaat weer eens te draaien op de Zandvoortse Radio. Je hoorde de single van Randy Crawford en Streetlife. Zodat krijg je het de dier van deze week voor ons naar deze gold. Thank you for Another play for today Oh but I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 Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemerland.nl Want ook Bailey verdient een thuis. Dankjewel albert -Jan, dat was dier van de week, Bailey. Dus ga voor Bailey of de andere leuke dieren naar het Kennen Dieren Thuis... te vinden in Zandvoort, Nieuw-Noord, Keesomstraat nummer 5. Zandvoortse Radio met juist Sandra en Maria Magdalena. Ja, er wordt uh, flink uh, geschaatst en gedisco'd uh, op het ijs. Dat betekent uh, disco on ijs, uh, Albertjan. Jazeker, ze zijn al uh, om, uh, om vier uur begonnen uh, met disco on Ice. Inmiddels traditionele afsluiting van de ijsbaan. Maar niet getreurd, morgen is de ijsbaan tot zeven uur open nog. Op. Klopt, ja. ochtends uh, kabouterschaatsen kabouterschaats voor kinderen tot vijf jaar. Ja, en, en uh, smiddags uh, mogen de iets oudere kinderen tot zeven uur s'avonds. Ja, nog even terug weer naar vandaag, de Disco on Ice. Vanaf vier uur barstte barst, barst het geweld los en het duurt nog tot tien uur vanavond. En ze hebben een spectaculaire line-up, waarin ook startende dj's de kans geven om hun talenten te laten zien. Meer informatie over de line-up, et cetera. Naarmate het later wordt, wordt de muziek ook wat aangepast naar de ouderen onder ons, om het zo maar eens te zeggen. Het staat allemaal op de website www.ijsbaanzandvoort.nl dus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 En weet je wat uit nou het leuk is, uh, albert Jan? Ik heb nog veel meer van dit soort muziek bij me. En daar kom je nu pas bij En daar kom ik nu pas ja, bij nee, Ja, ja tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Joh, hoort de Mountain, high en Af. Zo dadelijk het uh, gedicht van de dag. Welke is het uh, vandaag geworden, albert Jan? uh, Januari. Januari. De, de, de maand waar ik het meeste hekel aan heb. Oké, okay, nou we gaan hem zo dadelijk horen. Na deze plaat van AHA, hier de Stachi.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 Maar eerst hebben we nog heel veel uh, dagen te gaan in uh, januari, Albert-Jan. Dat was uh, de kalenders-song: speciaal eventjes uh, achter het gedicht Jan januari die je uh, zojuist hoorde. Zou dadelijk gaan we horen wat hij vanmiddag allemaal gaat doen. Maar eerst Elfenviel op de Zalvoortse Radio. Hier is Forever Young. Sad man In de studio van uh, ZTV hebben genoten van deze van uh, Fuel en Forever Young. Dat zou mooi zijn, hè, Albert-Jan? Auwe. Goed. <laughs> oh. Hier kom ik straks op terug ja, in de nadespreking. Dat is heel goed. Goedemiddag, Goedemiddag Fred. Goedemiddag. Goedemiddag, Fred. Dag, Fred. Dag, Fred. De beste wensen, jongen. De beste wensen ook. Ja, gelukkig ja. heb je alles weer overleefd. Ja. Uh, ja, het was wel ja. gezellig. Ja, het was hartstikke gezellig. Mooi. Ja. Maar jullie ook? Ja, zeker. Ja. Wij hebben weer genoten.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 Oké, okay, nee, dat is goed. Uh, okay. had, ik, had, ik dat gemist? had ik dat gemist? Is dat de Vincent of is het een andere Vincent? Nee, uh, uh, gewoon Vincent. Je hebt, ja, als, je Vince, als ik aan Vincent denk, denk ik aan Domme Clean. Ja, Jij niet. die is het niet. Nee, nee. nee. dit is al net. <lacht> <is al> net. <lacht> Oké, okay, we gaan luisteren. Het gaat weer een hele leuke uitzending worden. Dus dadelijk op. entertainment voor jou.